10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vier grote regionale opleidingscentra willen een schadevergoeding van 100 miljoen euro van het Rijk. Ze zeggen dat ze miljoenen zijn misgelopen doordat het kabinet in 2007 besloot de inburgeringscursussen over te laten aan de vrije markt. Het zijn de ROC's Albeda en Zadkine in Rotterdam, de ROC Mondriaan in Den Haag en het ROC Amsterdam. In 1998 werden de instellingen verplicht inburgeringscursussen aan te bieden, zegt advocaat Tom Barkhuizen. De overheid heeft heel lang gezegd: jullie moeten die inburgeringscursussen verzorgen. En de ROC's hebben zich daarop ingesteld, hebben investeringen gedaan, gebouwen uitgebreid, personeel aangetrokken. Vorig die de cursussen gaan aanbieden, naar grote tevredenheid. En eigenlijk, ja, relatief snel daarna kwam er weer een ander kabinet met andere plannen. Marktwerking moest voorop staan. En dat betekende dat plotseling. De marktwerking werd ingevoerd. Afspraken over schadevergoeding zijn door het kabinet nooit nagekomen, zeggen de scholen. Eind deze maand dienen ze een claim in bij minister Ascher. De afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse is gesloten. Dat heeft het ziekenhuis gedaan op aandringen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Aanleiding voor de sluiting is het hoge aantal sterfgevallen op de afdeling in 2010. Om hoeveel gevallen het gaat is nog onbekend. Op de hartafdeling van het ziekenhuis lagen zes patiënten. Ze zijn allemaal overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. De Chinese president Hu Jintao is afgetreden als leider van de communistische partij van zijn land. Met die stap maakt hij de weg vrij voor de nieuwe generatie Chinese leiders. In Peking wordt deze week het 18e partijcongres gehouden. En daar wordt vicepresident Xi Jinping morgen aangewezen als nieuwe partijleider. Volgend voorjaar zal hij Hu ook officieel opvolgen als president. Een Thalys-trein die vanochtend vroeg vanuit Amsterdam is vertrokken richting Parijs is gestrand op station Brussel-Noord. De, de trein met ruim 300 passagiers kon niet verder rijden vanwege een staking bij de spoorwegen in Wallonië. De staking maakt deel uit van een Europese actiedag tegen de bezuinigingspolitiek van de Europese Unie. Er zijn stakingen in onder meer België, Spanje, Portugal, Griekenland en Italië. Tot het eind van de ochtend vertrekken er vanuit Amsterdam geen Thalys treinen richting Parijs. Aan het eind van de ochtend wordt de situatie door de NS opnieuw bekeken. Autofabrikant Toyota roept wereldwijd ruim 2,5 miljoen auto's terug naar de garage. Er zijn onder andere problemen met het stuur. In Nederland gaat het om ruim 27.000 auto's van de oudere modellen Corolla, Avensis 1.6 en 1.8 benzine... en de Prius 2, gebouwd tussen 2001 en 2009. De eigenaren worden door Toyota zelf benaderd, zegt een woordvoerder. Uh, alle Toyota-rijders die dit betreft krijgen een uh, brief vanuit uh, de Toyota-importeur... waarin zij worden opgeroepen om hun auto uh, ter controle aan te bieden. En wij zullen ervoor zorgen dat uh, de installatie van de stuurinrichting uh, uh, wordt uh, vervangen... of uh, als het in orde is, dan uh, blijft het uh, in de auto aanwezig. En het weer nog op veel plaatsen bewolkt en later vanuit zuiden zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen grijs en mistig, in de middag mogelijk wat zon... en het wordt 4 tot 8 graden. WB Verkeersinformatie viel op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen Soesterberg en de Uithof, 4 kilometer. Er loopt daar een hert langs de weg. De rechte rijstrook is dicht.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 Sven Kokkelman. Het kabinet krijgt rechtszaak aan zijn broek om klimaatafspraken af te dwingen. Eén op de tien autoschaders is frauduleus. Als platte die na het uitgaan naar huis rijden... kan dat levensgevaarlijk zijn. Soms uh, proberen ze uit het raam te hangen zulke dingen. En de andere keer uh, slaapt iedereen. is dus net hoe laat het geworden is. Ja, ben je zelf de enige die wakker is in de auto. Zeg maar. En dat ochtendhumeur van Koos het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. Duurzaamheidsactiegroep Urgenda, dames en heren... wil een rechtszaak gaan aanspannen tegen de overheid... om Nederland te dwingen zich aan de klimaatafspraken te houden. Zojuist is in Den Haag de persconferentie begonnen... om deze plannen aan te kondigen. Jan Rotmans, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar transitiemanagement... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En u bent ook voorzitter van die club. Uh, wat, waarom wilt u naar de rechter? Nou, omdat wij vinden dat Nederland in gebreken blijft. Hè. Als je kijkt hoe urgent het klimaatprobleem is... En als je kijkt hoe weinig wij er als Nederland aan doen, we behoren echt tot de achterhoede. Wat betreft het nakomen van die afspraken, dan is het wel hoog tijd dat er wat gebeurt. Maar hebt u het regeerakkoord gelezen? Want daar staan toch allemaal maatregelen aangekondigd om, laten we zeggen, die klimaatdoelstellingen naar boven bij te stellen. Met andere woorden, om het beter te gaan doen. Nou, dat is al een stapje in de goede richting. Als je kijkt naar 2020. Dan wil het kabinet 16% van de energie duurzaam opwekken. Maar wij zeggen, uh, als je kijkt naar de ernst en de omvang van het klimaatprobleem... dan zou je al op 40% uh, moeten zitten in plaats van 16%. Dus dat zijn toch totaal andere orde ordegroottes. Ja, maar is het u opgevallen dat we mede in een financiële crisis zitten... en dat iedereen heel veel moet inleveren... en dat het bedrijfsleven ook vaak in de problemen zit? Ja, Goed, ik weet niet of u vanmorgen het interview in de volkskrant heeft gelezen met mij. Jazeker. Uh, dit is nog maar het begin. De echte crisis die gaan nog komen. Hè? We krijgen nog een energiecrisis, een klimaatcrisis en een grondstoffencrisis. Ja. En ik vind dat eigenlijk wel goed. Dat is een zegen, Want dat betekent eigenlijk dat we nu op een niet duurzaam pad zitten. En, dus het is niet zo dat je zegt, uh, we gaan nu voorrang geven aan de economie en duurzaamheid komt later pas. Nee, als je echt uit de crisis wil komen. Dan moet je dat op een duurzame wijze doen, maar anders kom je er nooit uit. Maar wanneer bedrijf... Rotmans, het bedrijfsleven heeft het over niks anders meer dan over duurzaam de toekomst in. Nou, precies hè. als je zegt, kijk, 25 jaar geleden uh, nam de overheid het voortouw en, uh, en toen vroegen ze aan ons van uh, hoe krijgen we die bedrijven mee en de burgers. En toen gaan de bedrijven en burgers veel harder dan de overheid. Dus vandaag uh, zeggen wij tegen de overheid, uh, jullie zijn van een koploper achterblijven geworden. En nu zijn jullie weer aan zetten. Maar wat eist u dan via de rechter precies van het kabinet? Nou, dat is een ingewikkelde juridische zaak. Hè. Daar kan ik nu niet te veel te inhouden. Ik ben geen jurist. Maar wij zeggen, eh, omdat je internationaal eh, afspraken maakt over hoe je dat klimaat moet aanpakken. Eh, dat gaat ook via het voorzorgsprincipe. Dan moet ieder land zich daaraan houden. Ook Nederland. En dat betekent uh, dat we veel sneller en radicale om moeten naar een ander type economie, een duurzame economie. En uh, nou, dat, dat is natuurlijk heel erg goed voorbereid. Maar wat verwacht u dan van de premier dat hij uh, in, in de Tweede Kamer gaat aankondigen dat vanaf morgen alles anders wordt? Nou, ik wou dat het waar was. En dit zijn natuurlijk uh, lange termijn processen. Dit gaat ook wel even duren. Maar het gaat ons meer om het feit dat het besef diep doordringt, ook in de politiek. Dat uh, bedrijven hebben de mond ervan, vol. Hè. elk bedrijf wat niet aan duurzaamheid doet, bestaat niet meer over tien jaar. Uh, ja. Burgers willen wel, er zijn miljoenen burgers die echt mee willen met die verduurzaming uh, of het al doen. Ja. Alleen de overheid blijft achter. En ja, dat kan niet langer goed gaan, want uh, wij praten ook met die burgers en die bedrijven en die eisen ook van de overheid dat ze veel actiever wordt. Maar goed, als die burgers en bedrijven al het voortouw nemen en die bedrijven doen het al, uh, wat, waar heb je dan de overheid nog voor nodig? Dan gebeurt het toch al? Nee, de overheid die heeft nog een aantal knoppen hè, waar ze aan kunnen draaien. Ja, en uh, de, dat, dat zijn er tientallen en die staan eigenlijk nog op het oude systeem gericht. Welke eh, knoppen? Dus, nou ja, bijvoorbeeld belastingen, hè, fiscale knoppen. Op allerlei manieren wordt uh, de, de, de oude manier, zeg maar de fossiele manier, wordt nog bevoordeeld door die knoppen. Uh, ten opzichte van de nieuwe duurzame manier. En, uh, nou, dat, dat zijn in totaal wel meer dan 50 ja. En die knoppen zullen één van één ontmoeten. En ja. dat zit hem dus in de wetgeving, de regelgeving, de, de, de fiscale bevoordeling, de schaalvoordelen, noem maar op. En dat en wilt u nu via de rechter dan gaan dan afdwingen? Dan rechter op, en welke rechter is dat dan precies? Ja, daar, daar ga ik nu niet op in, want ik ga niks zeggen over de juridische kant. Daar gaan we het nu net over hebben. Dat gaan we bekendmaken. Dat, dat mag ik nog niet zeggen, maar dan... Maar gaat, dan, gaat u naar het Europese Hof? Gaat, gaat u naar het Europese Hof? Ik bedoel, waar, waar kun je terecht? Want dit gaat over internationale afspraken. Dan kun je niet naar de Arondisse-Mensrechtbank, neem ik aan. Nee, maar we doen, we doen het eerst uh, via Nederland. Uh, en, en als dat goed gaat, dan doen we het pas via Europa. We hebben bewust gekozen voor uh, deze weg. In ieder geval spant u een zaak aan tegen het Nederlandse kabinet... om zich aan de klimaatdoelstellingen te houden... die internationaal zijn afgesproken. Ik dank u wel, meneer Rotmans. Graag gedaan. Dag. Rieser blijkt te kunnen zingen, Reese Witherspoon, Jukebox Blues. Het is 13 minuten over 10. Ze zijn jong en wonen ver weg van de randstad. Op dit moment hebben we 160 stuks melk en kalfkoeien. Op het platteland of in kleine steden. Hoe ziet hun toekomst eruit? Ik zou eigenlijk niet willen dat mijn kind hier opgroeit. En wat spoken ze uit in hun vrije tijd? Je zaterdag hier zaterdagavond ook allemaal met een flesje water zitten. Maar dat, dat is ook niet, daar heb je dan ook geen zin in. Je wil ook wel eens even een biertje drinken. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland, jong in de provincie. Ja, het is algemeen bekend dat jongeren op het platteland wel een biertje lusten... maar steeds vaker grijpen ze ook naar de drugs. Nieuwe drugsoorten in de Amsterdamse uitgaanswereld... duiken daarna al snel op in de provincie. Hoort u in deel 3 van de serie Jong in de provincie... gemaakt door Niels de Jager. 11 jaar. Met, met blauwe. Ja. 12 met, uh, met pillen. En toen ik 13 was, toen begon ik met spiers. Dit is Paul uit Stadskanaal in Groningen. Nu 24, maar hij begon al heel jong met drugs. Elf jaar. Dat is basisschoolleeftijd dus. Uh, ja, dat staat net bij de overbrugging van, uh, van de groep 8 naar uh, de eerste klas. Hoe kwam het dat je zo jong was en met die drugs in aanraking kwam al? Komt ja ook mede door uh, de, de, de vriendengroep. En die gebruikt allemaal? Ja, ja je, je wordt er nieuwsgierig dan. <laughs> zo zaten we ook gewoon in het centrum. Overdag of zo, of. Dat gebeurt eigenlijk overal op, op straat. Drugsgebruik is een groot probleem in Stadskanaal, zegt jongere maatschappelijk werker Josien Winters. Nou, ten eerste wordt er heel veel gebloot. Dat, dat gebeurt eigenlijk vanaf hele jonge leeftijd hier al. Dat is ook vrij normaal. En daarnaast merk ik zelf dat er ook gewoon heel veel harddrugs wordt gebruikt. En dan niet alleen het weekend, maar ook gewoon door de weeks. En dat, ja, ik denk teken van verveling. En ook in een bepaalde groep waar je natuurlijk mee te maken hebt. Anderen doen het ook, dus waarom zou ik het ook niet gaan doen? Maar misschien komt het door die honderden coffeeshops. Maar op de een of andere manier verwacht je toch in Amsterdam meer drugsproblemen dan hier in de provincie. Nou is het wel zo dat de nieuwe drugsoorten zoals GHB het eerst opduiken in de Randstad. In de Amsterdamse uitgaanswereld. Maar daarna verspreiden die zich toch over het hele land. Ook naar de steden en dorpen in de provincie. Zegt Ingrid Willems van Verslavingszorg Noord-Nederland. Het is wel zo dat um, veel dingen natuurlijk in grote steden het eerst aanspoelen uh, uh, beginnen. Een trend en dat die langzaam uitwaaiert. Het is niet zo dat jullie uh, met een uh, schuin oog alvast kijken naar Amsterdam... wat daar nu allemaal in omloop is... Ja, dat je nog even kan voorbereiden van over een paar jaar zal het hier vast ook wel opduiken. Jawel, op die manier kijken we wel. Onze afdeling preventie is wel bezig met landelijke trends. Kijkt wat voor nieuwe middelen er op de markt komen. Overigens ook naar de kwaliteit van pillen of middelen die op de markt komen. Dat is wel de manier waarop wij als, als VNN werken. Ja. Het is zaterdagnacht, een uur of drie. Op dit moment zijn duizenden jongeren net klaar met uitgaan en in de auto onderweg naar huis. Pikken donker, de bestuurder is moe en de bijrijders zijn vaak stom dronken. Dat maakt zo'n autorit soms levensgevaarlijk. Op de A2-behedel zijn vannacht bij een autoongeluk drie van de vier inzittenden om het leven gekomen. Het betreft een auto met vier personen... die vanaf de snelweg de talut is afgereden... tegen een paal van de hoogspanning van de trein. Deze bestuurder had niet gedronken en toch ging het dus helemaal mis. Ik zit nu in de auto naast Lars Kleis uit het Brabantse dorp Oud-Gastel. Hoe zijn de wegen hier nou uh, op het Brabantse platteland? Ja, het grootste geveld is zonder verlichting. In vaak wel, wel, wel smal. Echt, als je echt achteraf echt hier in het uh, platteland echt op rijdt, dan uh, ja, zijn ze wel eens redelijk onveilig. Als je bent te stappen, je uh, rijdt met uh, je, je vrienden terug, uh, zelf wel nuchter. Wat, uh, heb je het wel eens gedaan? Wat voor sfeer hangt er dan in zo'n auto? Dat is, dat is heel verschillend. De ene keer is het een heel lollige sfeer en dan is iedereen heel druk bezig en, uh, met elkaar. En, uh, uit het, soms uh, proberen ze uit het raam te hangen, zulke dingen. En De andere keer dan, uh, slaapt iedereen, dat is maar net hoe laat het geworden is. En uh, ja, ben je zelf de enige die wakker is in de auto, zeg maar. Uitgestapt bij een pikdonkere weg, net buiten Oudgastel, gastel Wilco van der Broek van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over het verkeersgedrag van jongeren s'nachts. Al doen ze het goed met alcohol. Wat wij zien gelukkig de laatste tijd is dat uh, ze toch uh, veel uh, de bob spelen met elkaar. En uh, toch wel redelijk goed uh, afspraken maken. Ja, die campagne is echt een succes, hè? Ja, die is uh, zeker een succes. En die, dat zal de komende tien jaar nog zeker zo, zo blijven. Wat je wel ziet, is dat het natuurlijk behoorlijk stoer gedrag is uh, bij die jongelui En uh, dat stoere gedrag, uh, ja, dat... Uh, hopelijk krijg je dat voor elkaar, dat ze elkaar uh, op, uh, op dat gedrag aanspreken. Ja, want hoe, dat stoere gedrag, hoe ziet dat eruit? Hoe gaat dat? Ja, hard rijden, uh, gekkigheid maken... Vooral langs provinciale wegen zie je opvallend veel van die herdenkingsplekken na dodelijke ongelukken. Een foto, kaarsjes, bloemen. Nou, als je gaat kijken inderdaad, naar waar gebeuren die ongelukken en uh, hoe vinden die zich plaats, hoe ernstig zijn ze. Dan is het op het platteland, uh, waar je dus te maken hebt met, uh, met gladdere wegen door, uh, door landbouwvoertuigen. Uh, vaak minder verlicht of helemaal niet verlicht zelfs. Dus ja, dat is gewoon... Al die factoren bij elkaar geven gewoon een hoger risico. Morgen, als de boerenzoon of dochter de boerderij wil overnemen... ontstaan vaak moeizame onderhandelingen over miljoenen euro's. Ja, dat kan wel leiden tot flinke spanningen onderling. En dat kan ook leiden tot boosheid bijvoorbeeld... en niet altijd rechtvaardigheid. Dat was morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via goedemorgennederland.kro.nl Straks één op de 10 autoschades is frauduleus. Hier is nu toch een tumeur, hier is Koos Postema. Is er nog een rustige plek in politiek Den Haag? Ja, op Binnenlandse Zaken is het stil. Nog even, want daar zit Ronald Plasterk als dienaar van de kroon. Ronald is van alle Nederlanders de man die het graagst minister wil worden. En ziet het geschieden. De stilte op binnenlandse zaken zal snel doorbroken worden. Ik moet het beter zeggen, is eigenlijk door Ronald al doorbroken. Hij vindt, zegt hij in de krant, dat wij burgers veel meer te zeggen moeten krijgen bij burgemeestersbenoemingen. Of liever, zegt hij, verkiezingen van een burgemeester. Een oud D66-plan, maar ja, die Pechthold zwijgt daar nu over... die zit ook tot zijn nek in de koopkrachtplaatjes. Ik ben benieuwd wanneer minister Plasterk met een voorstel komt... waar vervolgens de VVD mordicus tegen is. Nieuwe crisis, torentjesoverleg, zwijgende politici op het binnenhof... regen, hard dichtklappende autodeuren, verkleumde verslaggevers... van wie sommigen zo jong zijn dat je denkt dat ze straks de kinderpostzegels rond moeten brengen. Weer even het woord nu aan minister Plasterk... over de burgemeestersbenoemingen, oftewel verkiezingen die hij wil. Kiezen, zegt hij dus. Maar er valt niks te kiezen. Schamper stelt hij dat wij Nederlanders alleen het liedje mogen kiezen... dat naar het Eurovisie Songfestival gaat. Zeer juist gezien, Ronald. Maar nadat wij dan eerst in eigen land het rottigste lied hebben gekozen... eindigt het op het festival op de allerlaatste plaats... Meneer de minister, wat zegt dat eigenlijk over de kwaliteit... van ons Nederlanders als kiezers? Heus, hou het toch maar even op die vertrouwenscommissies... in de gemeenteraden. Toegegeven, dat ging mis in Roermond. Maar daar arriveert zaterdag Sinterklaas. En die heeft een zeer grote zak bij zich. Ik ben benieuwd wie daar allemaal in moeten in Roermond. <middels> Koos maar Morgen, het ochtendhumeur van Henk Spaan. De basis van Stevie Wonder uit 1977. I wish. Het is vijf voor half elf bijna. U luistert nog altijd naar de Caro op Radio 1. Een autoschade die soms wel vier keer... bij verschillende verzekeringsmaatschappijen wordt gedeclareerd. Grote auto-ongelukken die door de georganiseerde benders in scène worden gezet. De fraude met verzekeringen neemt, dames en heren, hand over hand toe... en trekt zich niets aan van grenzen. Maar de toenemende elektronica in auto's gaat fraudeurs ontmaskeren. Zegt Jan Meuwissen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent verkeersongevallen deskundige en voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Europese Verkeersongevallen Deskundigen, EVU. Ze zijn helemaal vol. Eerst eens even, hoe vaak komt het voor? Ja, bijna 10% van de, de claims uh, uh, zijn verdacht van, uh, van fraude. 10%? Ja. Dus 1 op de 10? En hoeveel claims worden er zo ongeveer aangemeld per jaar? Dat, de juiste getallen daarvan dat, uh, is mij niet bekend. Maar zijn het er tienduizenden, honderdduizenden? Daar durf ik geen antwoord op te geven. Dat is uh, mij niet bekend hoeveel dat daar nou uh, precies zijn. Goed. Gaat het dan om uh, kleine grabbelaars die de verzekering in een pootje lichten met een, uh, een uh, expres afgebroken buitenspiegel? Of gaat het om grotere, zwaardere gevallen? Uh, u kunt het zien. Uh, je kunt het uh, uh, zeg maar verdelen in, uh, in, in categorieën. Je hebt de gelegenheidsvoordeur en dat is de bedoel, u bedoelde kleine grabbelaar. Uh, maar je hebt natuurlijk ook de professionele fraudeur... en die heeft echt ervaring in het claimen en, uh, uh, van, uh, van schades... en ook hoe je met uh, fraude om moet gaan. Zeg maar, die gaat echt doelbewust te werk. Ja, hoe? Uh, nou, er zijn uh, uh, twee voorbeelden bijvoorbeeld. Uh, je hebt een fraudeur die zoekt eigenlijk een derde partij op... En uh, zeg maar die, die, die, die veroorzaakt zelf dan een aanleiding met een andere partij die helemaal niet uh, bewust is en daarvan. Ik uh, bijvoorbeeld de zaak in Erp, wat uh, een aantal jaren geleden aan de orde is geweest. Uh, maar je hebt ook uh, situaties, uh, en dat komt het meeste voor moet ik zeggen... Uh, ja. waarbij beide partijen in het complot zitten. Ja. Dus de... zij bouwen samen dan een aanrijding die in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. Ja. De zaak in Erp was, geloof ik, waar een verkeersslachtoffer viel ook. Hè? Is iemand ja. dan overleden, toch? Omdat dat correct, hij werd... ja. Aange... Uh, ja. Goed. Uh, ik begrijp ook dat de mensen een, een autovrak meerdere keren declareren. Hoe kan dat? Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, uh, bijvoorbeeld een auto die is... Uh, uh, dus de motor van defect of uh, de versnellingspak is defect. En dan uh, moet daar toch, de, die moet gemaakt worden, het wordt te duur. En dan moet die auto toch uh, betaald worden. En dan, dan zetten ze er uh, eenvoudigweg een andere auto tegenaan. En dan moet de verzekeraar, de WA-verzekeraar, van die andere auto moet die schade betalen. Ja. Geldt dat ook voor persoonlijk letsel eigenlijk? Um, persoonlijk letsel is een, uh, natuurlijk een, een, een, een afzonderlijk en apart verhaal is dat. Ja. Uh, maar het kan dus zomaar voorkomen dat iemand inderdaad uh, letsel uh, claimt, terwijl uh, van een aanrijding die in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. Ja. In Engeland is er sprake van whiplash fraude, hè, geloof ik. Ja, dat is Kom, correct. Komt dat hier ook voor? Um, ja, dat komt hier ook voor. Alleen natuurlijk om het aan te tonen en de hoeveelheid daarvan, dat is natuurlijk een heel lastig verhaal. Ja. Goed, u zegt één op de tien meldingen is uh, waarschijnlijk frauduleus. Nou zit er ook allemaal moderne elektronica in auto's tegenwoordig. En ik zei in de inleiding op dit gesprek al, die elektronica kan ons helpen. Hoe kan die ons helpen? Nou, uh, u moet zich voorstellen, de elektronica van een voertuig, U moet uh, in feite een, een auto zit... Er uh, ...zit een soort computertje en die registreert in feite de omstandigheden waaronder een storing uh, uh, wordt gemeld, een uh, intreedt. En bijvoorbeeld een airbag wordt geactiveerd, dat ziet de auto als een storing. Ja. En het kan zomaar zijn dat, uh, en dat is een praktijkgeval wat ik vanmiddag ook uh, tijdens de podium laat, uh, de revue laat passeren... ...is dus dat uh, er zit een airbag in die is geactiveerd en als je gaat uitlezen blijkt dat die airbag in feite niet geactiveerd is... Want er is geen storing uh, te zien. Als je dan uh, die airbag demonteert, dan zie je dat die gewoon helemaal niet aangesloten was. Dus dat is eigenlijk gewoon een, uh, een, er wordt een, een extra schade geclaimd dan. Maar goed, dan moeten schade dus met uh, schroevendraaiers, soldeerbout en wat al niet meer... richting zo'n autoverrak om daar heel uitvoerig onderzoek naar te gaan doen... om te kunnen kijken of zo'n claim rechtmatig is ingediend of niet. Ja, dat is correct. Um, er moet gewoon technisch uh, onderzoek gedaan worden. En dat moet dan inderdaad heel doelbewust en gericht gedaan worden. Ja. Anders kom je daar nooit achter. En zijn daar voldoende mensen voor? Ja, er zijn wel voldoende mensen voor. En, uh, um, dus de capaciteit is er wel. Ja, ja, oké. Okay, dus dat is allemaal geen probleem. Met andere woorden, uh, mensen die fraude willen plegen met een autoschade... die zijn gewaarschuwd, want u stuurt de experts erop uh, af. En die kunnen tegenwoordig met de moderne technieken veel meer achterhalen. Nou, dan kan er ook iets gebeuren aan één op die tien schademeldingen... die frauduleus is. Uh, althans, dat blijkt uit uw cijfers. Jan Meusse, verkeersongevallen Ik dank u zeer. Dank Bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer uh, informatie vindt u op onze website, kro.nl. Zometeen het debat om de regeringsverklaring. Dat begint om 11 uur, maar tot die tijd is er uitgebreid aandacht... ergens vanuit Nederland in een uh, rode bus, wou ik zeggen. <laughs> een gele bus is het nog steeds. Voor Jeroen laat Jeroen. Goedemorgen. Ja, rode bus, dat vind ik weer zo links van je, Sven. Het blijft gewoon een mooie gele amerikaanse Canadese schoolbus. En daar gaat het debat over documenteren. Uh, we staan aan de vooravond van de opening van het 25e ITVA-festival... met onder andere Ali Derks. Maar eerst het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. PvdA-voorzitter Spekman is tevreden over het vernieuwde regeerakkoord van VVD en PvdA. Met name de 250 miljoen euro die bij infrastructuur wordt weggehaald. Ten bate van de verlenging van de WW-duur vindt hij een belangrijk punt, zei hij in Goedemorgen Nederland hier op Radio 1. Spekman sluit niet uit dat er in de PvdA-achterban, zoals eerder in de VVD-achterban, nog onrust kan ontstaan. Hij zegt dat hij dan verwacht dat de VVD de PvdA de helpende hand reikt. Vier ROC's in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag eisen 100 miljoen euro van het kabinet. Ze zeggen grote schade te hebben van het gewijzigde inburgeringsbeleid. De scholen waren verplicht inburgeringscursussen aan te bieden. Maar later mochten ook anderen cursussen aanbieden en leden de ROC schade, zeggen ze. In het Rubert van Putten ziekenhuis in Spijkenissen heeft de hartafdeling gesloten. Dat is gebeurd op aandringen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Aanleiding is het hoge aantal stergevallen op die afdeling in 2010. Om hoeveel gevallen het gaat is nog onbekend. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie met een korte file na een ongeluk op de A35... vanuit Enschede naar Almelo tussen knooppunt Buren en Borne-West. Twee kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Dilaert. Nederland heeft mondiaal een grote historie, traditie en reputatie... op het gebied van de documentaire. Niet voor niets wordt dat elk jaar weer bekroond met het festival ITVA... Vandaag begint het voor de 25e keer. Een monument van onverzettelijkheid. Creativiteit permanent aanwezig in een veranderende wereld. ITVA wordt andermaal 12 dagen lang een reis over de wereld in meer dan 15 zalen. Niet waar, Ali Dergs? Ja. En niet alleen in Amsterdam, hè? Nee, niet alleen voor even... de al. Oh. Nee, precies. Nee, we zitten ook in luxe in Nijmegen en de openingsfilm van vanavond, Wrong Time, Wrong Place, van Sean Appel. die wordt in 25 steden in Nederland vertoond. Dus er zijn nog kaartjes. Uh, ren naar uw bioscoop, naar het dichtstbijzijnde Pathé Theater of Filmhuis. En daar kunt u vanavond de prachtige openingsfilm zien van John Appel... met een Q&A na afloop met John. Q&A is dat ze, dat ze vragen aan hem kunnen ja, stellen. Ja, vraag en antwoord. Ja. Question and answer. En dat is van tevoren natuurlijk opgenomen... want we kunnen John niet in 25 stukjes knippen. Nee. Alida, jij bent directeur en niet de enige vrouw in de bus. Uh, behalve Barbara van der Klis, de charmante eindredacteur... hebben we hier ook de sterke en creatieve Bianca Tan. Jij, gaat, uh, jij hebt uh, een film over Johannes van Dam in voorbereiding. En Shula Rijksman is hier namens de Nederlandse publieke omroep... om iets te vertellen over de miljoenen die er toch beschikbaar zijn uit Hilversum. <tieden> Je hoort het orgelgeweld van uh, orgelvreten. En je kunt ook meepraten over uh, de stelling, of uh, mijn opvatting... dat het uh, idioot is om te bezuinigen op uh, documentaires. Want uh, het gevaar dreigt ook voor deze mooie tak van kunst. Je kunt erover meepraten op 0800 1121. 11 Mailen naar lijn1, En twitteren naar hashtag lijn 1 Orgelvreten. Ja, dat hebben we maar uitgezocht omdat er wel eens gedacht is. Vorige week hoorde ik daar Hans-Maarten van der Brink... bij een mooie brainstorm voor de radiodocumentairemakers. Hans-Maarten van der Brink is uh, baas van het Mediafonds. En die zei toen, nou, die die Derks... die zal aan de vooravond van ITVA wel eens even vol op het orgel gaan. Ali, als directeur van ITVA. Nou Je ja, hebt voor... stof genoeg. Om vol op het orgel te zitten. Ja. <laughs> ja, ik hoorde dus toen ik natuurlijk. Ik las vorige week maandag. vernam ik eigenlijk min of meer, volgens mij uit de krant dat het mediafonds uh, zou verdwijnen. En, uh, Als ik gevolg op... van de bezuinigingen. Ja, uh... Het kabinet heeft in uh, zijn formatie op de laatste dag... ook dat postje namelijk nog gevonden om te bezuinigen. Mediafonds. Ja, het was een, een beetje een ondoorzichtige zin... wat in het hele regeerakkoord stond. Het was een beetje onduidelijk wat er nou wel of niet zou gebeuren. Er was eerst sprake van een fusie van het persfonds en het mediafonds. Daar was een streep doorgezet. In de financiële dat zouden... paragraaf staat heel duidelijk opheffen. Ja, ja dat goed. Zo was het in eerste instantie niet... Uh... En op dat moment zat ik in een interview met uh, Vrij Nederland... wat volgens mij morgen gaat verschijnen. en uh, Dus het was enorm schrikken toen we hoorden dat het Mediafonds zou verdwijnen. Want 80% van de films die wij vertonen op ITVA... is eigenlijk van de Nederlandse films natuurlijk is eigenlijk met steun van het Mediafonds tot stand gekomen. Sindsdien is het dus ook onrustig. En, en het is zeer en, onrustig, ik ja. Merk, ik... ik heb jou dus mogen ophalen even uit het centrum van de stad. In de auto hadden we het ook al over de, de zorgen. Ja, ja, het is natuurlijk vreselijk als er geld verdwijnt... voor de creatieve documentaire hier in Nederland. En Het is een genre waar we inderdaad bij uitstek goed in zijn. Ik zeg altijd, Tsjechoff is niet in Nederland geboren... maar wel ja, de werkelijkheidsschilders, de columnisten, de, de dominees cultuur en literatuur. Dat is echt heel erg Nederlands. We, met het zijn voortgaans, we zijn voortblijven schilderen met film, toch? Eigenlijk? Ja, en de documentaires, de Nederlandse documentaires doen het ook in het buitenland heel erg goed. Vandaar dat we ook gemeend hebben om het kader van 25-jarig bestaan van ITVA, eigenlijk de Nederlandse filmmakers een soort van cadeautje te geven. Namelijk een congres met allemaal heel inspirerende lezingen en uh, uh, films, discussies en filmfragmenten. Niet hele films, maar wel fragmenten. Om te discussiëren en te hebben over die Nederlandse documentaire en hoe we het nog beter kunnen doen in het buitenland, want we willen ze natuurlijk ook wereldwijd laten zien. Maar ja, toen kwam. en ik wilde het eigenlijk uitdrukkelijk niet over geld hebben, want dat vind ik eigenlijk ja, maar wij zo saai. Het er over ja, dus boring. ja, dus ook tijdens dat congres. Maar het, is vechten. het gaat over vechten voor, om geld. Ja, dat nou, is een beetje de dans om het makers, gouden kalf, zeg maar. Zijn vechters, Jula Rijksman, wat kun jij betekenen voor hun in dat gevecht? Namens de Publieke omroep spreek je hier, hè? Absoluut, namens de publieke omroep en namens al mijn collega's bij de publieke omroep. In welke functie ben je eigenlijk In Ik ben raad van bestuur. Ja. Um... Maar die hebben toch ook helemaal geen geld meer? Die moeten toch ook beknibbelen? We moeten beknibbelen, maar... Maar jullie niet... zien dus de waarde in van documentaires? En van drama en van film. Want ik denk dat het die drie dingen zijn. Um, het Mediafonds wordt opgeheven. Dat hebben wij niet verzonnen. Dat staat, zoals je le letterlijk zelf zegt, in de financiële paragraaf. Daar zijn jullie ook door overvallen? Daar zijn we door overvallen. En toen hebben jullie snel gehandeld? Dat hebben we heel snel gehandeld. En toen hebben we gezegd, de 14 miljoen die bij de publieke omroep landt... ter verveuren van de documentaires in aanvulling op de financiering die wij al doen... die gaan wij garanderen. En dat gaan we ook, in tegenstelling tot wat Hans Maart in de krant zegt, heel hard garanderen. Als, media, een brief. als, de, als baas van het Mediafonds? Hij zegt dat als baas van het mediafonds. Ja. Hij zegt, bij, uh, het is een boterzachte belofte. Nou, hij is keihard en hij gaat naar OCNW op papier. Um, dus daar is door het helemaal niets aan afgedaan. Het tweede wat ik er ook over wil zeggen... Hans Maarten zegt in datzelfde interview... dat wij volgend jaar 16 miljoen gaan bezuinigen op het genre. Dat is pertinent onjuist. Dat doen wij niet. Wij gaan het genre zoveel mogelijk ontzien... En in, uh, de oh, sorry, in de bezuiniging die we tot nu toe hebben moeten doen, zijn we het gaan zoeken in overheid, in andere dingen, juist niet in de programmering. Nu gaat het gewoon om de creativiteit, om de makers. Het gaat ons om de sector, om de makers. Een vorm van redding. Een vorm van redding. Een vorm waar wij als publieke omroep verantwoordelijk voor zijn. Uh, het is een, een genre wat heel goed bij ons past. En ik denk dat ik oprecht kan zeggen dat ik hier niet alleen zit als raad van bestuur, maar als. Uh, een van de hele vele van de publieke omroep die zich de afgelopen dagen hard hebben gemaakt om dit budget te garanderen. Dit is een heel hard en uh, gaaf statement, zou ik zeggen. Dankjewel. Een heel gunstig statement. Ali Dijks, wat vind jij daarvan? Ja, nee, dit las ik ja, dus ook. Blij uh, natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar... Dat las ik natuurlijk gisteren ook of eergisteren. In de, dus het gaat allemaal zo ontzettend snel. Uh, eerst is maar er geen het geld, dan is er wel geld. Maar wordt hier zo nadrukkelijk. Nou, is dat is toch fantastisch. In een week waar nogal wat vaagheden heen en weer gingen. Ja, dit, ik denk, een denk dat, harde dat het afspraak, ook, Ja, jullie? dat is heel goed om te horen. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat de publieke omroep nu heel duidelijk gaat communiceren. Ook met het veld. Om heel duidelijk te maken wat er nou wel en wat er niet gaat gebeuren. En uh, nee, het is natuurlijk fantastisch dat. Uh, uh, publieke omroep zo ver gaat om dat geld keihard te garanderen. Daar zullen we de publieke omroep ook aan houden. Dat, dat mag. Maar aan de andere kant, uh, uh, ja, het, het gaat gewoon heel erg snel. Dus ik zit ook nog in een soort van denkfase van wat betekent dit nu wel of niet. Want we moeten natuurlijk ook, en dat is iets waarom natuurlijk 25 jaar of 24 jaar geleden... het Mediafonds of het Stimuleringsfonds toen in het leven is geroepen. Omdat de publieke omroep zich niet... Kwijt van zijn taak die het eigenlijk had, namelijk het vertonen van hoogwaardig tv-drama en de uh, artistieke documentaire. Dus wat bijvoorbeeld heel belangrijk is in deze... dat we het hebben over wat is een documentaire. Dus een definitie eigenlijk. Want ik herinner me, van die, ik was er toen al, die 24 jaar geleden... Ja. dat toen al bijna elke reportage of nieuwsitem als documentaire werd geoormerkt. Nou, dat is het dus niet. Ik neem aan dat Jure dat ook vindt dat we het uitdrukkelijk hebben... over de artistieke, creatieve auteursdocumentaire... Absoluut. die Absoluut. ook geschikt is voor het grote doek, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en drama ja. en film. En, ja. hoeveel, en kun ervan, hoeveel kun je ervan produceren van het geld dat nu zo? Hart. Nou, ik, ik, hier wordt ik, neergelegd. Ik, ik durf dat niet in aantallen nu te zeggen. Uh, um, de ene drama-productie, de andere documentaire is verschillend van prijs. Dus ik zou nu niet ja. willen zeggen dat het zijn zoveel maar documentaire. Maar het is wel duidelijk dat de publieke omroep zo ongeveer bij zijn kerntaak aankomt. Want ik, ik lees hier ook een commentaar van uh, Jan Bakker, een van onze vaste luisteraars, die, die zich ook afvraagt of er wel eens is nagedacht om de subsidies voor documentaires meer te combineren met bijdrage aan de publieke omroep. Dus weg met wedstrijden, vals zingen allemaal na, naar na de commerciële Publieke omroep dus gebruiken waar die voor bedoeld is. Waarborg voor de diversiteit van het culturele aanbod? Nou, ik denk dat we nu een stap hebben gezet. Eén. Twee, um, we moeten ook niet overdrijven. Want ik, uit mijn hoofd ongeveer 9% is amusement. En de rest zijn andere programma's. Of zelfs 6% geloof ik. Uh, is amusement. En de rest is uh, human interest, uh, nieuws, heel veel andere dingen. Um, ik sta voor een brede publieke omroep. En dat betekent ook andere programma's dan documentaires, drama en film. Maar met een nadrukkelijke uitspraak dat we ons gaan uitspreken om deze sector meer aan ons te binden. In uitwisseling dus met het scherm, wat El Ali Derks net zei. Bianca Tan, eh, jij hebt tot nu toe eh, belangstellend en geduldig zitten zwijgen en dit aangehoord. Jij gaat iets doen om van te smullen. Namelijk eh, een documentaire maken over Johannes van Dam, eh, de culinaire grootmeester hier in uit de stad. Als je dit dan zo hoort en uh, wetende dat jij ook met geld zoeken bezig bent, wat denk je dan? Uh, ja, het, is, het zijn twee verschillende verhalen. Ik, uh, ik heb een poging gedaan om geld via het Mediafonds te krijgen en die is mislukt. En ik zit hier nu heel tevreden, want ik heb meer dan een derde van het uh, bedrag wat ik beoogde, heb ik. Uh, Um, met alle mensen die mijn film willen zien... heb ik er bij elkaar gesproken. Crowdfunding precies. noemen ze dat. Ja. Gewoon geld halen uit met, de met massa. Mensen, met precies. mensen. Ja. Maar heeft, is het ook het, het geld wat je nodig hebt? Het is, het is te weinig. En als je nou eens even... gewoon alle restaurants afgaat... En, <laughs> nee, ja dat, dat, huh? dat, dat, dat, Hoe heb je dat gedaan? Um, we zijn een, een uh, uh, maand of... Vier, vijf, uh, ja, hebben we ons helemaal gek gebeld. We zijn met een klein team begonnen. Um, heel in het kort, ik heb twee filmversies geschreven. De eerste werd goedgekeurd en de tweede werd afgekeurd. Um, en toen dacht ik, ja, dan nou kan ik weer een half jaar bezig gaan om een omroep achter me te krijgen. Uh, en een goede vriend van mij, Vincent Weijers, zei, doe het toch zelf. Want al die mensen die gek zijn op Johannes van Dam, die willen vast wel een tientje meebetalen. En toen hebben we een website gemaakt en ben ik met iedereen gaan bellen. Um, dat is een behoorlijke klus, maar dan krijg je wel heel veel mensen En wat krijgen ze voor dat tientje? Een granalenkoeketje van Johannes? Nee, of... nee, nee. Je kan 25 euro betalen, mag je een idee indienen en kom je op de aftiteling. Voor 60 euro krijg je de nieuwe Gouden Dikke van Dam. verschenen? Um, hè? Juist. Uh, en voor 100 euro ben je bij het première diner hier in Noord bij Hotel De Goudverzand. Drie gangen menu, inclusief wijn, en de film kijken. Dus dan heb je een topavond. Voor 400 euro mag je met de vieren komen. En voor 500 euro kom je uh, op de website, uh, op het uh, affiche, en voor duizend euro datzelfde. En voor 10.000 euro heb je een grande boef. Uh, absoluut, absoluut, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Goed, maar het komt er dus wel, hè? die film komt er. Die komt er, ja. Ben, ik al, ben al Ik ben al halverwege, nou, ha bijna halverwege. Ja. En ik sluip door naar leuke bistrootjes en ook naar uh, nee, nee, het, het, het wordt, met Johannes? Het, nee, het wordt een andere film. Het wordt niet zozeer een eetfilm als wel een... Anderen kijken op Johannes van Dam dan die we kennen. Komt hij naar het ITVA? Ik hoop Wim het. Wim hebben, je al Nou, het klinkt in elk geval lekker. Oh, een smulfilm, <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar je hebt het Mediafonds, kortom. Als het nog bestaat of niet, niet nodig. Uh, nee. Nee, want ik maak het. En iedereen... Uh, kijk, dat is het... Het gaat hier zo ontzettend over geld en, en uh, de tonnen. En uh, ik heb het... Uh, op ga in gang gezet met een soort uh, enthousiasme. Honger. Nou, een grote wens. Kijk, ik Smaak. moet gewoon die film over Johannes maken. Ja. Dat is, een, dat is een, een soort zuiver weet of een, een, een plan wat, je, wat, wat buiten kijf staat. Dus, waardevrij idee. Ja. En uh, met al die mensen. Uh, ik heb eigenlijk alleen maar gevraagd: vind je het leuk? Kun je wat leiden? Doe dan mee. En daar, er zijn mensen die duizend hebben gestort, er zijn er mensen die vierduizend hebben gestort en mensen die 25 euro hebben gestort. En dat is, uh, dat is een bijzondere toegevoegde waarde als je zo op pad gaat met je cameraatje. En, ja. uh, want dat is wel het gevolg. Ik heb niet genoeg, dus ik kan niet iedere dag mijn cameraman... Je camera wordt er ook niet rijk van? Ook niet. Is helemaal niet zo erg. Kun je wel eens, en, en Johannes van Dam betaalt ook een keer mee, hè, denk ik, als je met hem op stap bent. Uh, jawel, jawel, jawel. jawel. <laughs> Julia Rijksman, jij zit met je vingertje al uh, braaf te wachten. Het, het, het, jij, eerst, jij gaat hem sowieso uitzenden. Eerst ITVA, het dan vast. publieke omroep. Uh, uh, dat het eerste vind ik het heel erg stoer, wou ik even zeggen. Stoer. Uh, uh, Lekker. Uh, het valt niet mee om op die manier aan je geld te komen... en je hart te maken en against all odds gewoon dit te doen. Het tweede is, je zei dat het gaat over geld, dat is waar. En tegelijkertijd, en dat is voor mij ongelooflijk belangrijk... wij doen iets voor de sector in een tijd van bezuinigen. Dus wij hebben ook alsmaar minder geld, want de, mm -hmm. we hebben een enorme bezuiniging. Dat zijn al, jullie moeten ook begrippelen. Twee keer, achter elkaar, in twee jaar tijd. Um, en dat is zo belangrijk voor mij, om dat nog een keer te zeggen... wij doen dit voor de sector. Deze sector moet beschermd worden en is van evident belang. Dan gaat het niet alleen over geld, maar over iets totaal anders. Over hele grote waardering, over, waardering, over steun, over solidariteit. Uh, ook, van, ook vanuit het publiek. Ja. Bedoel, het is niet alleen vanuit de omroep, maar ook vanuit het publiek. Ik heb uh, aan de telefoon Kees van RTW Rijnmond. Jij hebt je bezwaren over het belang van de regio, dat je er weinig over hoort, Kees. Ja, het mediafonds geeft uh, op jaarbasis ongeveer anderhalf miljoen euro aan, aan documentaires die bij die 13 omroepen worden gemaakt. En uh, uh, dat geldt. Dat verdwijnt wel, want er wordt in de landelijke publieke nog eventjes niet over de regionale gedacht. Dat is jammer, daar moeten we het nog wel over hebben, want er zijn wel wat samenwerkingsvormen, maar uh, bijvoorbeeld bij, bij ons, bij Rijmond, ik ben er voor verantwoordelijk bij Rijmond maken wij zo'n 8 tot 10 documentaires. Allemaal, eigenlijk vrijwel allemaal, met steun van het Mediafonds. En het wordt ook gedaan door jongens die daar absoluut niet veel mee verdienen... maar met hart voor de zaak gewoon hun films maken, toch Kees? Ja, het is uh, liefde werk, uh, oud papier. Ik ben nu op weg naar Nijmegen om te kijken naar een documentaire... die we gaan uitzenden over Lee Towers. Uh, geweldig. Maar als het Mediafonds voor de regionale wegvalt... Dan, ja, dan is dat een desastreus voor de... Voor, voor de sector en ook voor de regionale omroep. Julia Rijsman ja, wilde, wilde wel op reageren, Kees. Kees, goedemorgen. Ja, ik herken het. Uh, um, uh, we kunnen helaas niet alles opvangen. Daar hebben wij ook geen geld voor. Maar mag ik je wel uitnodigen voor een gesprek? Want uh, ik vind het wel belangrijk dat de publieke omroep... ook de regio in deze uh, gaat... Uh, proberen te ondersteunen. Ik kan daar geen toezeggingen over doen... maar ik ga wel heel graag het gesprek met je aan. Want die waardering gaat ook uit naar dit soort makers Absoluut. uit Rotterdam. Uiteraard. Zonder enige twijfel. Prachtige film moet het zijn over Lee Towers. Kees, dankjewel. Ik ga even verder met Ali Derks over het aanbod van, uh, van DVD's. Het is een box met vijf films. Echt representatief. Zou ik het niet willen noemen. Maar het zijn wel krachtige films over uh, uit, uit het grote aanbod van uh, ITVA. Ik lees Five Broken Cameras, Armadillo, Colony, Planet of Snail... en Stand van de Sterren. Je hebt ze allemaal gezien. Mm -hmm. uh, zit er, er echt één favoriet bij? Of... Nou, Planet vertel Planet of wat over is de natuurlijk keus. de winnaar van vorig jaar. Ja. Ja. Ja, het zijn allemaal dan wel genomineerde films de afgelopen jaren... Uh, dan wel films die gewonnen hebben. Armadillo was natuurlijk de openingsfilm vorig jaar. Wat trouwens... Uh, ook binnenkort op tv uitgezonden. zag ik op Nederland 2. Maar uh, ja, kijk het liefst had ik natuurlijk een box gehad met 25 films. Ja, maar daar hebben dat, we helaas dat, dat geen geld ook. voor. Ja, het is hartstikke duur. Je moet een rechten ook verwerven. Er zit er maar één Nederlander bij. Van de ja, maar oké. Okay, dat vind ik op zich wel terecht. Want het merendeel van de Nederlandse films die wij vertoond hebben... zijn al op DVD te verkrijgen. Dan wel te zien bij Holland Doc. Dan wel, uh, dus dit, zijn we, dit is op zich wel een unieke verzameling. Maar ik had liever inderdaad 25 films gehad. Maar Je rechten rechten ja. is gewoon duur en het ja. kost veel geld. Wij hebben ook uh, 350.000 euro moeten bezuinigen en dat betekent dus dat ondanks dat het een jubileumjaar is, dat het allemaal wat zuiniger is. Ook op de openingsavond bijvoorbeeld vanavond. Uh, normaal krijgen mensen dan uh, toch een aantal drankjes uh, van ons. We zitten helaas niet in, dus één consumptiebon voor iedereen en dat uh, zit. En in Je af, in aanvulling vanavond, vanavond om half ja, negen. Ja, ja. twee. Ja, ja. Wat wat gebeurt? Van, uh, de de film. Ja is vanavond op Nederland 2 om half negen vijf uh, bro broken cameras, uh, five, five broken five broken camera. cameras uh, over de, palest van over de Palestijnse jaar. landarbeider, die ja. zelf een film heeft gemaakt. Ja. Ja. ja Die zal ook niet erg veel geld hebben gehad. Helemaal dat niet. Is nou, dat is zit wel weer geld van Israël. In ja, maar dat, natuurlijk. Maar het is wel weer zo'n voorbeeld van iemand die het... Toch doet. Nou, maar ik, wil even, hier wil ik wel even wat bij zeggen. Five Broken Cameras is uh, gepitcht in het Forum, het cofinancieringsforum bij ITVA. Uh, daar heeft hij uh, veel geld gekregen. Vervolgens is hij in het Greenhouse Project beland. Dat is een organisatie. Greenhouse het een, Project? Ja, Greenhouse is eigenlijk een is met Europees geld is dat tot stand gekomen. Wordt geleid door uh, uh, Israëliërs in dit geval. En het is eigenlijk de bedoeling om ja, de Noord-Afrikaanse landen en een beetje het Midden-Oosten uh, te stimuleren om films te maken. Dus natuurlijk dat heel veel Bijbel gezorgd en het werd opgericht. Want de Israëliërs verdeelden het geld. Het Europese geld. Maar Toch Have Broken Cameras is daaruit voortgekomen. En best wel uiteindelijk met een behoorlijke som geld. hoor. Het is niet uh, heel goedkoop gemaakt. Mooie Itva-film. Prachtige Itva-film. Ja, ja. Ja. Uh, Bianca Tan. Ja. Um, wanneer ben jij klaar met Johannes van Dam? Um, de, het streven is maart 2013, maar uh, de film gaat voor, de inhoud gaat voor. Dus als er iets in Johannes leven gebeurt wat ik nog een tijdje moet volgen, dan wordt het later. Denk jij dat hij ook naar de Europese markt kan? Is die vertaalbaar? Is die... Die, hij is vertaalbaar, ja. En is, is, geeft het toch ook, ook inzicht voor Europeanen, of dan wel Amerikanen? Oh, dat vind ik moeilijk Is, is te die zeggen. bekend? Johannes, uh, nou, hij heeft net Johannes van Dam oeuvreprijs aan Claudia Roden uitgereikt. Een Britse kookboekschrijfster, mm. antropoloog eigenlijk bijna. Dus hij is wel, wel uh, buiten Nederland ook bekend. Ja. Waar maar, kunnen we storten? Nieuwspost.nl, een geweldige website. Nieuws... Uh, Nieuwspost.nl. Nieuwspost.nl. Uh, ja, de subtitel is Marktplaats voor Journalistiek. Daar staan allerlei journalistieke uh, projecten. Waaronder ook uh, De Keuken van Johannes, zo heet de film. En daar kun je storten. Ja. Nieuwspost.nl. En het project blijft open. Dat is ook wel bijzonder. De mannen van Nieuwspost die zeiden... Dit is... Uh, dit gaat zo goed eigenlijk, dat het doorgaans sluit een project en dan ga je in productie. En ik mag al in productie en het project blijft nog open voor donaties. Nieuwspost.nl. Je kunt ook nog twitteren over het onderwerp documentaires moeten blijven. Idioot om erop te bezuinigen. Goed dat de publieke omroep uh, uh, de verantwoordelijkheid ervoor neemt. Hashtag lijn 1, lijn 1, apenstaartntr.nl is het e-mailadres. En nog steeds meebellen 0800 1121. Smullen, smullen, smullen van documentaires. Ali Derks. Uh, dit voorbeeld van Johannes van Dam... zou een film kunnen zijn die ook gewoon op de markt komt. Want Edva is, uh, gratis drankjes of niet... gewoon ook buffelen, is hard werken met ja. mooie films. Ja. En om dat, in de markt, om dat in de markt te zetten... dus er zullen waarschijnlijk weer Amerikanen komen... en Fransen en Duitsers... Uh, die met een heel andere soort van fondsen... Uh, werken. Misschien wel veel geld hebben of niet veel geld. Hoe zit dat internationaal? Het ja, het verschilt heel, heel erg hoor. Het verschilt heel erg. Kijk, in Amerika bijvoorbeeld is het altijd al buffelen geweest. Want daar hebben, we niet, uh, de daar hebben ze niet de manier om geld aan te vragen, zoals wij hier bij het Mediafonds, of misschien straks bij de NPO. Dus fondsen bestaan eigenlijk gewoon niet. Je bent echt afhankelijk van uh, priva private financiering uh, uh, dan wel. Uh, van de grote commerciële televisiestations, want de kleinere public broadcasts in Amerika hebben ook heel erg weinig geld. Het enige is ITVS die nog een beetje geld heeft. Voor Je zou dus en... denken dat, dat het in buitenland uh, vetpot is. Maar dat is ook nee, helemaal dat niet, zo. Is niet zo. Maar in Duitsland is het bijvoorbeeld wel weer veel beter. En ook Duitsland. in Denemarken is het veel beter. En Denemarken is natuurlijk wel een land... wat vergelijkbaar is met Nederland... qua omvang en hoeveel mensen er wonen. Land van dus Lars von Trier. Hebben... Ja, en Jurgen Let. En Jari Liedmanen. Die aanstaande zondag. Die film gaat in première bij ons. Alhoewel tegelijkertijd met de intocht van Sinterklaas. Dus het kan nog een beetje ja. druk worden daar. U kunt kiezen tussen Jari <laughs> en ja, precies. Nou, ik zou Jari nemen, want er is ook nog een extended Q&A met uh, Frits Barend uh, na afloop van die film. Maar even dit terzijde, Denemarken, we hebben volgende week donderdag dat congres over de Nederlandse documentaire. En daar zal ook Carolina Liedien, zij is, uh, ze was vroeger hoofd van zeg maar National Film Board van Canada, die komt uh, vertellen over het Deense model. En dat is echt interessant. Kunnen we met z'n allen iets van leren... Om toch ervoor te zorgen, want die Denen die doen het echt waanzinnig Komt goed. minister Jet maken ook? Ik hoop het. Komt ze is uitgenodigd. Ook? Ze is uitgenodigd. Ik heb nog niet gehoord of ze er is of niet is. Want het is nu maar gewoon ik neem ook... aan dat ze er gewoon zal zijn bij maar een Nederlandse film. Toch? Uiteraard. Maar het is nu ook dus aan de regering, aan Den Haag... waar we toch een kentering schijnt aan de gang te zijn... om dit alles tot zich te nemen, toch? Is de Rijksman? Ik weet niet... Wat, wat, nou ja, gewoon dat, dat, ook de, dat er nu ook gelet op het duidelijke statement van de publieke ja. omroep... ook een antwoord komt uh, van regeringswegen. Of is het echt klaar, denk je? Ja, ik, ik, uh, het is voor mij persoonlijk nooit klaar. Want, uh, je zegt niet van de regering verwachten wij niks meer? Nee, wat ik zeg, persoonlijk zal het voor mij nooit klaar zijn. Uh, de bezuinigingen die we hebben gekregen, uh, uh, waarvan zeker 150 miljoen in ons programmabudget landt is een bezuiniging uh, waar ik hard tegen zal vechten. De vraag is, overigens het deel is al vergeven... dus daar kan ik niet eens meer tegen vechten. En er komt een nieuw deel bij. De vraag is nu, kunnen we nog iets doen aan het regeerakkoord? Nou, uh, in ieder geval, Ali zei het uh, net al heel duidelijk... er zijn nog wat interpretatiepunten uh, te, te, te bespreken. Maar gaan jullie ook proactief uh, voor naar Den Haag, echt? We zijn proactief naar na Den Haag geweest... We zullen er proactief naartoe gaan. We moeten ook goed begrijpen wat er met alles precies bedoeld wordt. Um, dus ik zou niet willen zeggen dat ik nu stil zit en het laat. Dat past ook niet helemaal bij mijn karakter trouwens. Nee. En één ding staat vast, Ali. Die films die komen er altijd toch. Ja, dat denk ik ook wel. Want het is wel zo dat documentairemakers uh, zeer strijdbaar zijn. En als ze eenmaal een onderwerp hebben wat ze willen verfilmen, dan gaan ze er ook keihard voor. Dat is het kapitaal, en, die mentaliteit. En dat is natuurlijk fantastisch. En je kunt, hoeft het geld ook niet alleen uit Nederland te halen. Je kunt ook nog altijd de cofinancieringsmarkt op. En ik moet nou eenmaal, uh, ik moet constateren dat de Nederlandse producenten en filmmakers eigenlijk heel... Weinig beroep doen op dat forum, die cofinancieringsmarkt die wij organiseren. Waar veel plannen halen. dus gepitcht worden. En daar is veel geld. Er ligt miljoenen. En iets anders is het ITFA-fonds, het vroegere Jan Vrijman-fonds. wat gefinanceerd werd door Buitenlandse Zaken voor het grootste deel. Die hebben vorig jaar de stekker eruit, de beroemde stekker eruit getrokken. En uh, ik ga vanavond niet met zo'n stekkertje staan, wees niet bang. Maar, die de, films komen er. Ja, we maar zijn, wacht even. Het volks wordt dus nu gefinancierd. Er zijn miljoenen vluchtelingen in Colombia, duizenden doden. En Tanja stuurt ons een liedje. Belangrijke en gewone mensen. Vijf jaar geleden er zei iemand, oh, ik heb helemaal geen zin om te koken. Nou, Als je dat nu zegt, ben je zo uit de tijd over de zin en onzin van het leven. Ik gebruik niet zulke woorden als niet leren. Ik gebruik die woorden als van, ik weet niet wat ze daar besluiten. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Met een transparant en open proces van een nieuw kabinet heeft het natuurlijk niks te maken. Vanmiddag van twee tot half vier in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws...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 De Media Maatschap, met Lianne. Ja, hallo, met Lansink. Uh, kunt u mij misschien doorverbinden met de heer Godmer? Momentje, ik verbind u door met Michael. Uh, nee, niet met Michael, met de heer Godmer, head of trading. Uh, die noemen wij gewoon Michael, hoor. Oh, nou, uh, doe me die dan maar. De Media Maatschap. Korte lijnen voor lange relaties. Al tien jaar lang.